Heer Jong met het NOS-journaal. In Washington zijn duizenden atheïsten bij elkaar voor de manifestatie van de reden. De organisatoren willen bewijzen dat ook het ongeloof een plaats heeft in de Amerikaanse samenleving. Sinds de opkomst van religieus rechts in de jaren 70 is het atheïsme in de VS in het defensief. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks nog politici die ervoor uitkomen dat ze niet in God geloven. Toch zijn volgens de organisatoren van de manifestatie van de reden ook in Amerika steeds meer mensen onkerkelijk en ongelovig.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 De Indiaanse politie trekt het verhaal in twijfel, onder meer omdat de man pas 26 uur daarna alarm sloeg. Lijkschouwing moet duidelijk maken hoe de vrouw precies om het leven is gebracht. In Goes heeft een olifant van Circus Rens zeker een half uur vastgezeten in de modder. Het dier was in het water gegleden en niet ontsnapt zoals eerder gemeld. Circus Rens had een reeks voorstellingen in de Zeelandhallen in Goes. Het buitenterrein voor de dieren grenst aan een soort kanaal. Medewerkers van het Duitse circus slaagden erin om met hulp van de brandweer en de politie de olifant op het droge te trekken. De vrouwtjes olifant is niet gewond geraakt en kan morgen weer gewoon optreden, zegt Circus Rens. In de Iredivisie heeft Heerenveen thuis met 4-1 gewonnen van VVV Venlo. breda en NEC werd 1-1. Roda JC won met 3-1 van Vitesse.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 Okay. okay. We al bij